4 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De top van Air France KLM heeft een akkoord bereikt over de herbenoeming van KLM-topman Elbers. Dat meldt de Franse krant La Tribune. Daarmee zou een einde komen aan de machtsstrijd die al weken woedt binnen het bedrijf. KLM personeel vreesde dat de nieuwe topman van het concern, de Canadees Smith, van Elbers af wilde... waarmee de zelfstandigheid van de Nederlandse tak in gevaar zou komen. La Tribune schrijft nu dat de huidige organisatiestructuur van Air France KLM grotendeels behouden blijft. Wel zouden er bedrijfsonderdelen van de Franse en Nederlandse tak worden samengevoegd. Bronnen bij KLM zeggen in de Telegraaf dat er alleen een voorstel is en nog geen akkoord. In een vriezer in een huis in Kroatië is het lichaam gevonden van een vrouw die al 19 jaar was vermist. De vrouw was 23 toen ze in de zomer van 2000 spoorloos verdween. Dat ze nu in de vriezer werd gevonden kwam door een stroomstoring. Daardoor ontdooide het stoffelijk overschot. Buren gingen klagen over de stank. De Kroatische politie heeft een van de bewoners, waarschijnlijk een zus, vastgezet voor moord. Hoewel het warmer is dan gisteren en eergisteren, wordt er vandaag geen landelijk datumrecord genoteerd. In de beeld is het 15 graden en daarmee is het de op twee na warmste 17 februari ooit gemeten. De warmste was in 1961, toen werd het in de beeld 16,4 graden. Gisteren was er wel een datumrecord, hoewel het toen met 13,3 graden een stuk minder warm was dan vandaag. Ajax heeft de achterstand op koploper PSV teruggebracht tot vier punten. De Amsterdammers wonnen thuis met 5-0 van NAC Breda. Terwijl PSV gisteren punten liet liggen in Heerenveen. Door de ruime overwinning heeft Ajax nu een even goed doelsaldo als PSV. Het weer. Zon en sluierwolken. Het is 12 tot 16 graden. Vannacht helder. Het koelt af tot 2 graden. Morgen in de loop van de dag meer bewolking en s'avonds wat regen. Het wordt dan 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Kijk mama. Op het ticket dit en allemaal. Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel. Dat er niks anders is wat ik mis. Dat beschermen, dat is mijn doel. Kort draai die bitch ik mis. Ik I aan make-up, but this dit gaat te ver. We don't need to go there. You don't wanna go there. I'm to Even almost got married And for Pete I'm so thankful Wish I could see I'll be thanking my dad Cause she grew from the drama Only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 I put it in the bag yeah. When you Somebody better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 Zo. So